something to share my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 Ofwel. Oké, ja. Ik denk dat ik het heel wens. Goed. In ieder geval, ik geef u genoeg redenen om naar de bananenrepubliek te blijven luisteren. En wij gaan nu verder met Midlake, Acts of Man. All that grows starts to fade, starts to fall.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 Marco? Ja. 6,5, uh, 7. een half, zeven. Het ja, is, nee. Voor, voor, voor mij idem dito. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb niet goed geluisterd. Geef nou eens een keer je eigen mening. Uh, nee, nee, nee, nee. Dat mag niet. Dat uh, moet oh, je niet doen. <laughs> ja, Marco, Als welk je Gewoon, gewoon het, het nummer zelf. Ja? En de uh, helft zo op de achtergrond bij het meekreeg. Ja, daar zou ik toch echt een, een mager zesje voor geven. Want het, is, het, is, het is nou niet iets... Het spreekt mij niet aan op, op geen enkele manier. Ja, omdat je er geen mooie herinneringen aan hebt. Nee. Ja, dat ja jij wel jij, okay, jij, jij, jij, ja, jij. Ja, ik moet altijd aan jou denken als ik... Judith <laughs> <laughs> maar welk cijfer geef je geen <laughs> oh ik, uh, ik geef het uh, een 8. nou ga ik anders. denk, uh, het is wel als het uh, te vaak luistert of zo Ja. Dan, uh, maar uh, ik denk dat we er nog wel veel uh, van, uh, van gaan horen dat is een succes, en ik ben en ook een, album, een beetje andersom begonnen middel, volgens mij. ik ben bij het uh, ik, ik, ik heb het laatste album heb ik het eerst gehoord en toen ben ik een beetje uh, ja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 Uh, 8. ja 8. 28, dat was een 7 dus. Dat is goed gerekend. Ja. Nou, nou, 7. <laughs> ja. dan, dan weten we dat. Als, ja. ja, goed. Weet ah, okay. je een beetje de jazzmuziek op de achtergrond, dat je ook nog ja. wel wat in de stemming brengt? Ja, ik dacht dat we een beetje, wel bij, bij een NSV programma, -programma <laughs> terecht maar, programma. Kijk, ik, ik, ik ben ook wel wat, wat, wat jazzmuziek op zich gewend, maar ik ben er dan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 dit wordt heel bizar verhaal als mij. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dit, dit, dit, is, dit is niet zo'n bizar verhaal, hoor Mijn ouders, dit zijn, uh, die zijn uh, vanuit huis uit horeca. Mijn, oh, mo ja, ja. mijn moeder heeft hotelvakschool gedaan. En mijn pa, uh, mijn pa is kok. Dus uh, en, hè, een paar jaar later uh, ze hadden ze met z'n tweeën hier op de Goedsbeekse Dwarsweg de gerrybar. Oké. Okay. En, uh, ja...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 ja maar ik sta te bezig. En toen daarna ben ik aan mijn opa en oma in Amsterdam gegaan. Oh, maar je bent dus niet letterlijk in de kroeg geboren? Nee, niet letterlijk in de kroeg, maar... Dat zei je net? letterlijk in de kroeg. Ik dacht echt dat je dan zo een lekker Hup, waar lag je op de bar? Met mijn mond onder de tap. Nee, goed, ik bedoel, het is maar hoe je het opvangt. Bij wijze van spreken ben je in de kroeg geboren. Ja, inderdaad. in ieder geval Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, met een maand. Stond ik in de kroeg met mijn pa op de, op de bar. Dus, uh... Maar de kroeg is dus wel jouw natuurlijke habitat, eigenlijk? Om te ja, eigenlijk wel, hè? Nee, dat is wel. Ja, inderdaad. Tegenwoordig is het café eten en drinken op de Goesbeekse dwarsweg. Waar je je ook wel thuis zou voelen, denk ik, eten en drinken. Ja, toch ook uh -huh. wel heerlijk, ja. Maar dat is, dat, dat is alleen een bepaalde tijdstip, hè? Dus. Hm. Wij gaan verder.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 Dan gaan we verder met de cultuur Maar maar en jij had nog iets staan met, uh, van de customs dacht ik. Oh ja, ik uh, even op de voorreep. Uh, vorige week uh, draaiden wij de customs en uh, bandje uit uh, België. En dat is uh, razendsnel en uh, snel is dat uh, populair geworden.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 En uh, nou, wat ik al zei, morgen, donderdag 11 maart, het begint om 10 uh, uur. En dit is uitverkocht, zie ik net. Ja, ja daar is dan jammer. Nou, dat, uh, dat had ik uh, oh, zo populair. Zo populair is het dus al. Ze we komen wel weer een keer uh, in ja. Nijmegen. Tenzij ze nu echt gewoon te groot zijn. Ja, we kunnen nog... Jitte, proberen we ons dan op de gastenlijst te zetten. Oh, nee. Ja, jij kan ja, goed, jij krijgt, nee, nee. Alles, nee, jij krijgt nee. alles gedaan van de man. Kevin had zo. net een heel goed idee om uh, toch het concert uh, binnen te dringen, maar daar gaan we het oh. verder niet over hebben. Okay, okay. Ik ben heel bang dat hij het nu hardop uitspreekt, uh, nee, nee, nee, nee. maar goed. Nou, maar is, het is dat is het Nederlands of...? Uh, uit België komt het. Okay, als, ja, maar ja. Zingen ze zingen niet in het Vlaams, ja. maar gewoon het <laughs> in het Engels. Ja. Maar uh, Geven, ik ben ja. wel heel erg benieuwd naar jouw manier. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, verder ja nee We gaan verder met ja, de bizarre nieuws in en buitenland, denk ik. Ja. Ik zit in ieder geval wel om een half uur op te wachten. Dat is ah. mijn favoriete onderdeel. Oh, is het jouw favoriete <laughs> ja. onderdeel? Nou, dan, sterker nog, ik heb hier een uh, papieren liggen. Dan kies er maar één uit. Uh, pak maar de derde of zo. Nou, dat is slecht dus, dus, dus, 1, 2, 3. Deze is, is normaal? Ja? Prima. Dat was, uh, Daar gaat hij Oh, Gavin deze is voor jou, hè? De onderbroek die gemaakt is uit bananen.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 Het is niet enkel uh, federlicht, maar ook zeer absorberend. Oh, wel? ja. Dus als je heel erg veel zweet, zoals ik bijvoorbeeld, dan uh, is één het één continent. Oh. <laughs> jij, jij bemerkt ook alles, hè? Ja. Het ja, is een beetje, maar je zit naast mee. Ik kan er niet echt helemaal mee. Maar ja, maar je dus moet daar ook helemaal niet komen met je tong. Ja, maar. Als, als, ik, als ik daar zie hoe, hoe dicht jullie op elkaar zitten. we moeten ja, een de microfoon niet delen, maar we Ja, maar dicht als Er zit minstens 30 ja. centimeter tussen. Maar we gaan verder met je Oké, okay, oké. Okay. We konden nog meer bananenvezels toevoegen, maar dan werd het ondergoed wat sponsig. De dus soepende vrouw is dat Dan, dan, dan, ja. dan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 Sound met Walkabout. En we hebben weer uh, hele leuke items. Ja, hele we leuke weer. Oh, ja, ik, als je die item kiest, dan neem ik het terug Wat zei. Okay. Het, het toeval wil natuurlijk altijd dat ik dit uh, item, uh, de ja, soort uitstander krijg. Dat ja, <laughs> <laughs> ik krijg dat uh, toebedeeld. Dus, uh, maar in Rotterdam is uh, een man is, uh, aangehouden van uh, ja, een 33-jarige man. Die heeft seks gehad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 Ja en de de vermaarde bioloog uh, Mythos Dekkers die heeft uh, er ook een boek over geschreven over uh, want uh, het is van mensen alle... die seks hebben met dieren. Ja dat is, uh, uh, het schijnt toch voor alle tijden te zijn en, en, en hij, zegt, hij zei ook zeg maar dat, dat vroeger in Nederland was het normaal uh, dat dat het gebeurde. Normaal dat dit gebeurde? Ja dat je ja, uit uh, nood of zo. Ja, nou, ik weet het niet. Misschien, uh, ik denk boer toen... boer voor... die alleen op zo'n weiland is, nou, alleen, ik, ik met, denk... alleen met een paar kippen en een... Nou, ik denk ook o, misschien de voor de... En Of ja. zijn ei, kwijt, dan ja, maar, zijn wat... ei kwijt, letterlijk bij ah, de kippen. Ja, ja, ja. Hoort waar, is dat is de enige, enige oplossing waar, waar, waar, Waarom denk je dat het programma Boer zoekt vrouwen <laughs> tot, tot leven is gekomen? Al die boeren zijn <laughs> zelf. Ja, daarom. Ja, maar vroeger ja. was er wel een hele andere moraal, hè. zeg maar, uh, zeg maar, negende ja, maar... eeuw.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 Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, maar, maar, maar dat is niet... Ja, moet voor te stellen. ik krijg geen feedback, zien. toch? Van die kalf? Oh. Ja, maar die <laughs> heeft toch zo'n reflex, zo'n zuinreflex. <laughs> nou, weet je, als je, als je dit op, uh, opvallend vindt, dan heb ik nou iets... Dan, ja, bij mij zakte ze wat de, de broek van Marita. Uh, nou. af. met de, toen niet in het bijzijn van een koe? Nee, <laughs> niet, niet, niet, niet in het bijzijn van een koe. Dat was, ja. dat was hier net op de redactie. Ik schrok me eigen helemaal lam. Ik denk, we krijgen we nou weer? Wat zag je op de redactie?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 En toen ik dat laatste toen had ik zoiets van, wat krijgen we nou weer? Maar ja, goed. Alleen in Japan. Hè? Alleen in Japan kunnen je ja, dat doen. Alleen, alleen in Japan. En niet zomaar het eerste, het beste kussen. Het gaat daarom een Dakimakura. Ah. Ja, die. Tuurlijk, die hebben we allemaal thuis bij En hey, is dat een kussen met een gat of zo? Of nee, uh, dat ja. is een Japans knuffelkussen. Uh, Oké. Okay. Het blijkt nogal populair te zijn bij de Japanse tieners. Om het allemaal nog wat vreemder te maken, is het kussen versierd met een afbeelding van zijn favoriete, uiteraard sexy mee personage, Vata Rosa. Nou, jammer dat niet meer bij ons, ja, dat is. die had allemaal wat ons te meer afgemaakt. Die, ja. die weet, als ze het hoort en wees gelijk of, ja. of je het hebt. Ja. Je dat, ja, aan ja, het ons is het, het niet helemaal besteed, maar, ja. maar zij zou het weten. Dat, ja. Ik kijk ook regelmatig naar haar. Ja. Misschien is ze ja. zelf ook al getrouwd met de kussen. Dat ja, weet dat, niet. Mm, nou, dat laat ik me niet over uit. Want dat lijkt me lastig als je dat soort dingen op de radio zegt. Ja, inderdaad. Het was given. Ja. Even oh, voor, voor, voor, voor, voor, voor, dat ze mijn stem niet erkent. In ieder geval, het is, het is een behoorlijke obsessie van deze 28-jarige Li ying -Giyu. Die is zeer geobsedeerd door het kussen. En doste het zelfs uit in een heus kleed voor de korte huwelijksceremonie dat plaatsvond in Tokio. Mijn kussen. Oh, zorg. En hoe zou dat versierend binnen zeggen? Ik het kussen zegt. Mag ik je kussen opschudden?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 Ja, hey. en het één komt het andere. Ja, ja. Nou, ik, heb, ik heb ook wel zoiets. Dan, ja. ja, dat kussen dat ligt in mijn nek. Ja. En soms ligt het in één keer op mijn arm. Ja, jongens. Ja. Ja. En dan weer iets verder naar beneden. Of... Nee, nee, nee. Het nee. Ja. Ja. blijft, blijft daar op ja. uh, je arm, onder je praat over dat nekkussen als, als, als een soort mens ofzo. Nee. Is dat nee, het nee. Je glundert ook. Ja, ja. Je ziet het in je ogen. Ja, dat klopt. heb ik nogal last van mijn nee, nek is. Oh, oh oké. Okay. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Of maak je het kussen ook op met een beetje lippensticht zo? Nee. Kom weg, kom. Dat, dat, jij, dat, raar jij, dat jij foto's van Judith opmaakt. Wat? Kan... Nou, ik ben... hey, dat is zo'n geheim. Waarom? Oh, sorry. Word ik nou Mij, weer betrokken hier in Mij, mijn, mijn fout. Omdat ik een ander slachtoffer zoek. Nee. Nee. Hé, hey, maar uh, staat er nog meer uit in? Even het bericht afmaken. Hij neemt het overal mee, zegt een vriend. Ze gaan samen naar het park, naar de kermis. <laughs> en waar het, waar het samen met hem op, op alle attracties gaat.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 Punt, punt, punt. Dus meer staat er niet bij. Ja. Maar je, je fantaseert er vast wel wat. Ja, gewoon met treintje zo. Mondje open. Ja. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Okay. Oh, ik ben nu hier raar in dit verhaal. Ja, jullie, wat uh, kom je dan? Ja. Sorry. Precies, precies. En uh, wij gaan verder met, uh, verder met de klinker van de week: is dit? Dit is uh, Gabriella. Kill me, blijkbaar. Kill me. Hoeveel? Kill me. Kill me. Ja, kill me. Ik zeg me. Kill me of kill me. Ik dacht dat chill me was een switch. Ja, kan ook. Under mission. Dat is het echt. Kill me. Kill me. Kill me. Ja, ja oké. Weet je, ik vind alles wel best. Het, uh, het kan niet gek gaan worden. En uh, ze is blijkbaar uh, on a mission. Ja ja, dat was uh, de klinker van de week. Uh, Gabriella, kill me. Onze excuus zeg ex ja, zegt het goed. Alleen uh, it uh, it okay. onze excuses dat we het moeten uitzenden. Maar het is verplicht hè dat we dit nummer weer draaien. Oh, oh, ja, ik vind, vind het op zich wel een leuk liedje. Dus. Oh, ja. Oké, okay, nou, ons excuses van, namens Kevin nee. en mij dan. <laughs> nou ja, oké. Okay. Nou, als Marco het leuk vindt... Vorm je eigen nou, Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> goed, maar wij, uh, wij zijn hier voornamelijk om heel even het uur uh, af te kondigen. Uh,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 Uh, Band of skills. Ik bedoel, ik, ik denk dat, dat, dat, dat, dat, dat je het sowieso niet weg kan zetten als je dat soort dingen hoort. En natuurlijk, uh, we gaan dadelijk weer recensie doen, tweede nummer. Van Broken Bells. En uh, ja, de, uh, weer vast weer bizarre items die nog we hebben, nog we hebben liggen. Och ja, ja, ik heb meer. Nou dingen. ja, er nou, ligt dus een tipje van de, van de sluier op. Heb je daar nog wat aan? Oh, een, tip, een tipje van de sluier. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, een man die al 21 dagen. Uh, uh, met een uh, stijve oh. <laughs> Nou, uh, nou Dat bewaren we wel voor, ja. voor straks. Een, een meisje met een staart oh. en een 101-jarige vrouw met horens. Ja, dat een fout <laughs> uh, Nou, wat weer is, friek, uh, en, uh, friek zo. Uh. Ja, dit is echt een uh, me nog wat uh, verzekerd uh, in ieder geval. <laughs> ik, uh, ik raad u zeker aan om uh, te blijven luisteren naar de Bananenrepubliek.